En dit was het nieuws op 538. Dankjewel. Bijna vier minuten over acht. Verse verkeersinformatie voor je op 538. Of Flitsmeister. Ik f5 de heleboel even voor je. Zo. Geen uh, vertragingen, wel een aantal flissers die zijn gezien. Dankjewel trouwens voor het doorgeven daarvan. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij Nieuwegein. Controle daar bij 71.2. De A6 Lelystad naar Emmeloord, bij Emmeloord 103.1. De A16 Dordrecht richting Rotterdam, bij Rotterdam 21.5. En de A27 Utrecht-Gorkum bij Nieuwegein, 65.7. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen. Administratie is frustratie. Ontdekken hoe het ook kan met ons innovatieve HR-salarisplan.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 nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken. 5, 3, de 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Ja. Martijn, nou, eens even kijken of jij straks nog een beetje normaal pindakaas durft te eten. Uh, eerst Kelvin Harris met Blessings op 538. Radio 538 up this that I wrote you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 Het feitje compleet te maken waarvan ik je net ja, ongeveer drie kwart gratis voor niks gaf. Op de plek van de puntjes moet je dan even iets invullen. Waarvan jij denkt dat het het, het goede antwoord is. Het ging vandaag weer over iets raars uit Amerika. Ik bedoel, ja, what else is new? Uh, het ging over pindakaas. En wat daar dan uh, al dan niet in mag zitten. Het is echt een ranzig verhaal, dus ik waarschuw je vast. In pindakaas mag volgens de Amerikaanse wet... Puntje, puntje, puntje, Zitten. Een klein deel dan. De antwoordopties waren A, insecten, eitjes, B, ratten, haren of C, huidschilfers. Ja, het is allemaal ranzig. Maar we gaan eens even kijken of Lieke weet wat het goede antwoord moet zijn. Lieke, goede avond. Goeie avond. Jij bent niet alleen, heb ik mij laten vertellen. Nee, nee ik zit in de auto met mijn vriendjes. Ja, en jullie hadden, denk ik zomaar, uh, ik... een soort van discussie. Ja, uh, ik zeg namelijk dat het antwoord C is. Ja. De, de En jij gaat Jesse voor de halen. Ja, ja. eh, hebben jullie vaker oneenigheid over onderwerpen? Of is dit nieuw voor jullie? Nou, ongetwijfeld wel, ja. <laughs> nee, komt want jij, jij hebt, uh, Lieke, als eerste met een vrij uh, zeker van je zaken uh, toontje in je bericht. Ah, nee joh, dat moet de huidschilver zijn. En, en twee tellen later komt een berichtje overheen. Ja, misschien is het toch wel een ander antwoord. Gaan jullie samen voor één antwoord? Of moeten we zometeen het ja, iets wat lullige moment creëren... dat er één gelijk heeft en de ander niet? Nee, We gaan wel allebei voor een eigen antwoord, hoor. Ja? <lacht> Spannend. Nou, dan hoop ik niet dat er zometeen een relatiecrisis uitbreekt. Maar... Um, <lacht> yes, en jij hebt gelijk. <lacht> ja. Het zijn rattenharen. Ja... Sorry Lieke, maar in de, VS, ja, in de VS is het wettelijk toegestaan... per 100 gram uh, een paar rattenharen in pindakaas te mogen zitten. Uh, ja, het klinkt heel vies, dat, dat is het ook. Een van die andere altijd opties was insecteneitjes. Die mogen dan weer bij um, rozijnen zitten. Ook dat hebben ze in Amerika allemaal bedacht dat dat oké okay is. Het is een beetje vies, uh, maar ik hoop niet dat het je pindakaasinname... enigszins uh, in de war warschopt. Ah, die van mij wel. <laughs> die van jou wel. Nou, ik zit net te denken: er is, natuurlijk, er is één iemand dat is de bekendste pindakaaseter ter wereld. De rapper Soce. Ponderkaas. Ja, ja dat dus. is misschien ook ja. maar niet goed Hey, uh, Gefeliciteerd Jesse. Jij mag zo meteen even graaien in het uh, 58 uh, prijzenkastje, wat wij vol hebben liggen oh, met Goodies met ons mooie logo en uh, merk erop. En ja, dan ja, moet je oh. maar even kijken of je iets uitkiest wat je ook kunt delen met uh, de liefde van je leven. Okay, nou, blijf even hangen. Dan lossen we het op. En bellen we ook een echtscheidingsadvocaat mocht dat nodig zijn. Jongens, dankjewel voor het meedoen. Fijne avond. Dankjewel.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 Het is nu 10 minuten voor half negen. Het duurt nog een handvol uur, maar straks om 6 uur. Om ochtend. Een nieuwe 538-ochtendshow van morgen. In de 538-ochtendshow. En als je dan toch een ochtendshow moet uitkiezen om lekker mee wakker te worden... dan zeg ik, pak die dan van ons maar. Uh, Tim en Rick zijn erbij. Uh, Niels en Florentien hebben even vakantie... maar die worden vervangen door Jelte van der Groot... en de Annemarie Bruning voor het nieuws. Maar dat doet aan de vibe van de show verder niks af. Nog steeds lachen, gieren, brullen geblazen. Uh, vanochtend ging het over uh, nou ja, hobby's die de uh, teamleden uh, hebben...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 6 uur, een nieuwe 538-ochtendshow met erin Jouw eerste kans van de dag op een reis richting de zon. Want 538-zomerweek. Dus uh, ja, wekkertjes wekkertje zetten, hè. 6 uur zijn ze er weer. Tim, Rick, Jelte en Annemarie. Radio 538 A minute in the morning got nothing left to feel I catch myself asleep at the wheel.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 Dream.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 Hoor je op 538. Armin van Buren. Sunshines on me. Jouw hits. Jouw 538.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 Luister en win. Ja, zomervakantie voor twee. Brahe Pizza. Creta. Mallorca. Portugal. Italië. Bulgarije. Rodos. Of Spanje. Skip je winterdimp. Met de 5 3 zomerweken. Alle info op 5 3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 Komt. Marstijn Lachau. Hunt tricks met Golden zometeen. Ook Gabri Ponte komt eraan na Miles Smith. take a chance, take a chance. Ain't got we only got today. If you got a night to feel Up and waiting. A ghost, I was alone. Ha, oh, do Ha, oh, get so gay. Oh, oh, oh. Given the throne, I didn't know how to believe I was the queen then.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 Sandra Velzenboer, Jens van het Woud, Femke Kok en Jutta Leerdam. Alle toppers die in Milaan verantwoordelijk zijn voor het behalen van zes gouden medailles... voor ons kleine koude kikkerlandje op de Olympische Spelen. Golden van Hundrix net op Radio 58. Over gouden medailles gesproken, er is nog kans dat er nog wat bij komt. Hè? Um, ik neem je even mee door de planning van de komende dagen voor het Spelen. Um, morgen, kwart over acht s avonds short track mannen, 500 meter... Jensie, Jensie. En morgen rond tien voor negen s'avonds... de aflossing bij de Short track Vrouwen. Xandra, Xandra. En verder later in de week, donderdag en vrijdag. Uh, die dagen staan in het teken van de 1500 meter lange baanschaats... met donderdag rond half vijf de mannen. Joep Wendemars. Joepie, joepie. En uh, vrijdag uh, Femke Kok. Dus die kunnen we gewoon opschrijven. Het... Jouw hits hoor je op 538. Gabriel Ponte, Words, 538. I like, just so speak louder mm -hmm. And sometimes Ik ben blij dat je er bent. Ja, ik met, ook. Het had, het had weinig geschild. Ja, oh, ja. ja. <laughs> zo, nou, dat is bijna. Was het misgegaan? Wat is er gebeurd? Ja, nou ja, kijk, ik ben bijna van mijn sokken gereden vanmiddag. Bobby. Ja, ja, dat is een vraag. Maar dan ga ik het zo meteen over hebben. Ja, In de avondshow je, met Eva. Ja, oké, okay, natuurlijk. Maar je zei net even buiten de uitzending om dat het misschien wel de allerbekendste Nederlander van dit moment is. Nou, in ieder geval een van de allerbekendste Nederlanders van dit moment. Nou, sterker nog, jij zei bekender en groter dan, de, dan John De Mol. Ja? Ja. En diegene domineert het nieuws wel ook op dit moment. En die rijdt jou bijna van zijn sokken. Nou ja, je weet niet of hij of, of, of, hij of zij het was. Zeg maar diegene ja, als ik, als zat in nu in zeg in de auto. Is, dan word ik weer, uh, dan, hè, dan krijg ik weer allemaal commentaren nee, maar het, niet, dat wie, diegene we gaan niet kunnen rijden. Diegene heeft misschien niet zelf gereden. Oh. Dat ja, nou, wordt gaat steeds het zo horen. spannender. Oké, okay, nou dat en veel meer zometeen in de vijf avondshow met, uh, met Jordi. Jordy. Maar het gaat wel goed. Geen ja, schor, ja, geen leeftijd, geen botbreuk heel. Nee, nee, nee. nee. Dan dat is zometeen om 9 uur. Meri Rover. Nu Sarah Larson, Midnight Sun op 538.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 I believe in us. I believe in love. And it's free. I think and beat it as boss. I believe in healing our darkest secrets when one makes it more easy to talk. Baby, I mean it. I love you today and tomorrow. Call me when you need me. I'll come running. Promise ain't nobody gonna stop us. You're close to a goddess. Let me be your Adonis. So just watch us falling. Coming down like comments. Faster than the speed of light. A million different colors. I believe in miracles.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 A.H. Bakkersbrood die je heel per stuk 1,79. Alle Robijn 1 plus 1 gratis. En een Ring Video Deurbal Plus met Chime per stuk 99 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.